Ja, blijf tijdloos, zet het eruit van niemand minder dan als, uh, uh, Herman Proof. Natuurlijk kan ik de naam bijna vergeten. Echt schande. 6 minuten over 9. En als je het nog steeds 6 minuten over 9. Goed, ja, onbenodig uh, informatie dit. Goed, het is vandaag 17 september. En wat doen we altijd op onze uh, urenopening? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Natuurlijk doen we even Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we kijken even wat allemaal gebeurde door de jaren heen. Onder andere in 1958 voor het eerst op de televisie Piepo. Daar komt hij hoor! Piepo, de kloon en de Geen de rechten van de regen. Laat het een hele hoor? Piepo, is kinderbedheid hoor. Het is kinderbedheid hoor. Ja. Hoor. People, hoor. Yeah, ja. ja. Hallo! Dag. En elke keer had hij weer een andere leuke stukje steeks, Pipo. En uh, het is echt tot en met 1980 is het actief geweest, hè? Pipo. Er kwam allerlei verschillende ja. bezettingen. Onder andere Donald Jones heeft er ook nog in, ge in gespeeld. Rudy Valkenhagen heeft later nog zelfs... Hier was uh, een van de Sniffen Snuitje, weet je. De pareltieve ja, ja, ja, ja, ja. sniff. En ook uh, Willy Spoor. En uh, verder grappig is dat uiteindelijk... was het ook een beetje het begin van Bashi en Adriaan. Want uiteindelijk heeft Pipo uh, de Clown... heeft namelijk ook weer in het uh, circus van uh, Rudy uh, Karel opgetreden. En uh, dan heeft Adriaan weer een gedeelte geschreven voor twee clownen erbij. Okay. En toen ging Bashi en Adriaan mee doen. Maar wat nou, heel goed. leuk is, ik heb van de zomer ook een boek gelezen over uh, Pipo de Clown. Want yeah. zijn dochter is Belinda Muldijk. Ja. Pieper uh, de Clown is uh, die, niet, niet voor Corwitsen, maar die Wim Muldijk. Dat is de vader van Belinda Muldijk die dus met Rob de Nijs ging. En een ja, heel boek daarover heb ik er gelezen dat klopt. op vakantie. En dat was toch wel interessant om te lezen. Zeker weten. Jeugdsentiment. Ja. Jeugdsentiment, Pieper de Clown. Dat mag wel eens in 1980 vonden omroepen. Het eigenlijk allemaal te duur. Nou, dat bleef het één keer weg. Nee, afscheid. Gewoon klaar met die aflevering. Ja. klaar, al klaar. Ik weet het gezur. Goed, wat nog meer door de jaren heen? Ja, in uh, uh, 1931 brengt RCA, uh, het platenlabel, brengt de eerste grammofoonplaat uit. De grammofoonplaats? Ja. Mieters. Ja. Ja, ja in 1931, hè? Dat is echt alweer. Lang geleden. Ja. Echt lang geleden. Het <lacht> bedrijf heeft het vrij goed gedaan. Die heeft uh, uh, onder andere uh, uitgebracht voor uh, Britney Spears, Pitbull. Dat soort uh, artiesten. En dan lees ja. je op zijn Wikipedia: van... ja, en de platen is momenteel wel heel erg populair. Er worden momenteel meer platen verkocht dan uh, CD's. See. Oh, dat klopt. Kijk. Dat hoop ik ook wel. Want ja. de mp 3tjes zijn nog ja. steeds het interessantst. En ja. als je dan echt iets wil kopen, dan koop je gewoon wel vinyl. En dat is ook leuk. Pas geleden heb ik ook uh, mensen, nou voor mij midden twintig, midden heb ik ook al P's gegeven. Okay, Dat is leuk. toch een leuk, leuk. Weet je, een groot ding. Wat, heb, wat zit hier nou in? Ja, kijk het maar. Een, een, een agenda of zo? Of een, een, een poster? Nee, nee. Kijk maar wat erin zit. Een plaat? Wat oh. bijzonder. Nou goed, wat gebeurde er <coughs> nog door de ja, jaren heen? In 2000 uh, heeft uh, Pieter van der Hogeband bij de Olympische Spelen in Sydney... het wereldrecord op de 200 meter vrije slag aangescherpt tot 1,45,35... En uh, ja, dat, ik weet niet of hij nog steeds op deze naam staat, maar hij heeft hier hiermee wel furoren gemaakt, natuurlijk. is dus ook alweer 16 jaar geleden. 16 jaar geleden. Ja. Nou, wat, uh, wat 12 jaar geleden is is Goof noemen, is voor het eerst op de televisie. dat betekent gratis eigenlijk. is dus Jiddies voor gratis. Oh. En het kwam ook gratis op de televisie natuurlijk. Als je wel je, je kijk- en luistergeld hebt betaald natuurlijk. En Koeftoen had altijd een hele leuke... Nou, nog steeds, want af en toe komen ze weer tevoorschijn... met de afleveringen. Had altijd leuke satirische... Uh, stukjes uh, tekst bedacht. Ook muziek. Even een fragmentje eruit. Griekenland, lui, lekker land. Daar is het leven gratis. De blije van betalers daar. En het grappige is, het is Basje en Adriaan. In die rol spelen ze dan. En Basje is voornamelijk ook jarig. Vandaag. Ja. Ja. Hij gaat slecht met hem. hè? Hij ja. ligt in het ziekenhuis. Hij nou, wordt hij is ook best wel beleefd al. Na nou, 81 wat zal. Eenentachtig moet worden. Goed. Wat gebeurt er nog meer door de jaren heen? Uh, de Wright Flyers stort neer in uh, uh, Virginia uh, in 1908 en dat is uh, daarmee de eerste uh, het eerste Vliegtuigongeluk uh, waarbij een passagier omkomt en uh, ja het eerste vliegtuigongeluk in de moderne luchtvaart. Dus ja. ja. Twee, of eh, Ach, dat is niet eens heel lang geleverig gevoel. Hè? Nou, honderd 100 jaar. Ja, 100 jaar. Ja, 100, ja, okay. Meer dan 100 jaar. Eerst waren ze fietshandelaar. En uiteindelijk werden ze gepakt door iemand anders. Die ook uh, werd gegrepen door het idee dat je kon vliegen. En daar hebben ze echt uh, ontzettend veel werk van gemaakt. En uiteindelijk is het ook gelukt. De Wright Brothers. Ja, en hij is niet zo heel erg oud geworden, geloof ik. Tiffus heeft hij gekregen. Ik. Oh, Of nou ja, 42, 43. In uh, 2010 was de eerste uitzending van The Voice of Holland. En Ach. daarmee de start van het wereldwijde succes van The Voice. En wat uh, leuk is. Yeah. De draaiende stoelen, dat is dus uh, bedacht door die Roel van Velsen. Door Jeroen van Velsen? Nee, die Roel. Roel, van Roel Ja, dat kleine manneken. Ja, oké. Okay, en ja. Uh, het leuke, ik, ik ben ook zo benieuwd, van, krijgt hij daar dan nog uh, wereldwijd ook geld voor, voor die draaiende stoel? Want hij heeft het wel mee bedacht. To dus hij is wel patent. Ja. Toen, toen ik klein was, toen, uh, toen vond ik het ook altijd leuk om uh, op bureaustoelen rond te draaien. Dus ik snap het wel. Ja. Yes. Nou, als ah, je ja. kijkt in hoeveel landen het echt is, dat is echt ongelooflijk. Het is echt, uh, ik zit al heel hele tijd te scrollen. Ja. Zweden, <laughs> er... Zuid-Korea, heel... Vietnam. Ja, Thailand, Tsjechië. Nou ja, we kunnen ze allemaal opnoemen. Peru. Uh, echt. Echt. Ongelooflijk hele... hoor. Litouwen. Nou, het is, dat is gewoon leuk. Het is, uh, maar op een gegeven moment is het ook wel weer een beetje klaar, denk ik. Ze nou, ja. dus dus hebben dan nu weer de Next Boy Girl Band, heb ik gisteravond gekeken. Ja. Het... En uh, I... ja, kijk die eerst of ze leuk zijn in de smaak van en of ze goed kunnen playbacken en dansen. En daarna wordt pas gekeken of ze kunnen zingen. Ja, ja. Dus uh, ja, het oog wil ook wat, maar het oog is toch het belangrijkste volgens mij. Ja, en daarna kijken of ze in de zorg iets uh, kunnen betekenen nog. Elke keer weer een nieuwe variant bedenken. Als in de je zorg... dat kan, en dan dat, en dan dat. Ja. Uh, ja. ja, goed, uiteindelijk, als je daar klaar mee bent, dan val je gewoon weer in een diep gat. Dan ga je gewoon weer verder bij je weer gebeten Ja, dan word je weer een praatwacht dan... chauffeur. Ja, vroeger zou je er ontdekt worden. Maar tegenwoordig word je niet meer ontdekt in dat soort programma's volgens mij. Nee, nee. Niet. Nee, je mag moet gewoon... gewoon lange adem hebben en doorzettingsvermogen hebben. Wel ja. Je moet een verhaal te vertellen denk ik altijd maar weer. Ook, goed, ja. uh, nog één klein berichtje. Occupy-beweging start in ja. 2011. Ja, ik, ik weet dat nog goed. Ja. Dat, dat ze met z'n allen op Wall Street stonden met die spandoeken en alles. Tegen met. Occupy Wall Street. Tegen het geld. Tegen, ja, gewoon tegen het... Economische en sociale ongelijkheid, dat is het ja. gewoon. Ze hebben veel bereikt in die, in die tijd. Toch? Ja? Uh, oh nee, toch niet? Ja, nee, ja, ja nou, is, misschien is hierdoor wel die hele vluchtelingenstroom op gang gekomen. Uh, omdat, uh, de, wat? De, de, wat? wat? Nou, dat, dat, dat die komen hierheen, want ze, ze werden sociaal ongelijk behandeld. Ja? En ze komen nu deze kant op, want daar is er niks meer. Uh, maar, en het is oorlog. Is het oorlog in Amerika en zijn niet mensen op de vlucht? Of ik ben in de war? Ja, ja okay. je bent in de war. Ja, occupy bewegingen. Volgens mij was het gewoon uh, voor een goedkope manier van camping. Nou, nee, maar hier staat wel: de eerste protesten begonnen. Ja. Yeah? En ze waren geïnspireerd op de revoluties in de Arabische wereld sinds 2010 en de Spaanse 15. mei-beweging in 2011. En toen breidde ze zich over de hele wereld uit. Ja, en nu momenteel is het een beetje stil volgens mij... op de occupy -beweging. Ja. Het is gewoon iets. Iedereen sluit zich erbij aan en wil dan even... stem laten horen. En daarna ik denk nou ja, het helpt toch niet. Ik ga maar iets anders doen. Ja, ja. ja. Goed. En kern blijft misschien nog wel bestaan. Goed straks de verjaardag. Ja, en heren, ik ben een manier de het is. Nou, onder andere Basje was jarig natuurlijk, hè? Ja. Oké. beetje Elephant Stone. Je hebt die Elephant Man. En Elephant Zone. Dit is dus de band Elephant Stone... Manipulator Muziek hier in de zaterdagmorgen. Jeugdje ja, man, wat een rare muziek allemaal. Nou goed, dit was uh, de band Elf en Stone. En uh, de leuke plaats. Uh, Manipulator. Manipulator. Ik ben, ik ben voor jou. Ja, goed. Vandaag de verjaardag. En uh, degene die jarig is natuurlijk uh, Basis, was wel uh, Barst van Toor, En die heeft zelfs ook nog een muziekje gemaakt over gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja hoor, ik ben samen met heel Helzijn. Muziekje gemaakt. En ja, ga hoor. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Kippie jij wordt vandaag 81. Wie zijn er nog meerjarig? Ja, wie er vandaag ook jarig is, uh, is Digital Punk. Dat is... Uh, uh... Ik weet niet wat zijn originele naam is. digital Punk hier... ken ik wel, maar Digital Punk is... Uh, iets, uh, René de Bruin. Ik snap wel dat hij een andere naam heeft gekozen yeah. voor zijn artiestenaam. Uh, het is een hardstyle uh, dj okay, Dus uh, okay. ik weet niet of hij ook een versie van gefeliciteerd heeft gemaakt. Maar dan klinkt hij waarschijnlijk uh, ietsje harder. Ietsje anders. Lijkt me ook wel. Vandaag ook jarig Ferry van Leeuwen. Ik ken hem helemaal niet. Ja. Hij is een zanger, hij maakt heel veel teksten. En je zou denken, hij zou zo tekst kunnen schrijven voor niemand minder dan... Eh, uh, weet je Marco Borsato? wat, wat luisteren even? Als Goed. <laughs> maar wat je natuurlijk zeker van hem kent is van. Jij en ik, jij en ik. Nog één keer samen. Van Memories. Dat is oh. ook, dat was hij die dat zegt. Het oh, is ook. zijn liedje. Oh, Oké, okay. nou, dat nou, bleep, niet, toch? Niet onverdienstelijk dan? Nee, zeker. Hij heeft een mooie stem. Dat je ziet hem al altijd gemaakt. staan in de I Love Holland Band bij Ik Hou van Holland. Oké. Okay. Dat is die man met dat baardje een beetje. Maar hij staat hij geen foto bij. Hij hier. heeft inderdaad hij heeft een, mooie naam, een mooie stem. Jammer ja. dat hij dit er dan mee doet. Ja, ja. Nou, hij heeft ook televisiemuziek gemaakt voor Pokémon. Okay. En uh, de reis van Yoto. Oh, nou, dat weet maar. je het wel. Kijk, dus, dus hij is maar. ongetwijfeld ook oh, een dus, Pokémon. Dus, dus ik ben... Catcher. Dus ik, heb, ik heb gewoon heel vaak naar hem geluisterd. Dus ja, nou, ik. Echt, ja, wel, echt wel? Ja, wel ik denk park. het wel. Uh, vandaag Bus uh, Lumman Lurman is jarig. Dat is een regisseur. die heeft heel veel films geregisseerd. Echte uh, bizarre films. Romeo en Juliet heeft hij gemaakt. Ik zou me denken wat voor... Echt een beetje aparte films heeft hij gemaakt. Vaak heel snel gefilmd en zo. En hij heeft ook ooit een plaatje gemaakt. Dat heet Everybody's uh, Free-to-Wear Sunscreen. En daar was een hele leuke stukje stekst erin. Pak even een greepje. Ik doe er even een greep uit. You are not as fat as you imagine. Kijk, dat hou ik van. <laughs> even uh, een stukje tekst zoals dit. Remember compliments you receive. Forget the insults. Kijk, kijk dat is goed, hè? Onthoud de complimentjes, niet de beledigingen. Dit bijvoorbeeld ook nog. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. De most interesting people I know didn't know at 22... what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Dat klopt, echt. Ik ben 50 en ik weet nog niet precies wat ik met mijn leven zou moeten en, eigenlijk. Uh, mag ik zo'n naam nog even noteren? Want ik ga, ik ga een cd'tje vragen van hem. Ja? ja? Bus Lumber. En uh, hij is eigenlijk een regisseur. We hey, hadden net een hele discussie over ja? dat cd's echt niet meer kunnen. En dan ga jij zeggen, ik wil graag een cd'tje van hem. Ja, dat is een geitje. Een plaat wil je. Een langspeelplaat. Goed, wie is nog meerjarig? Ja. ja, en was... Bancroft is jarig. En zij uh, was degene. Uh, van 1931 was ze jarig, en ze, ze leeft niet meer, maar zo, zij was Mrs. Robinson in The Graduate. Ja. Je kent toch wel dat nummer hè, van uh, Simon Garfunkel? Eh? It's good to you, Mrs. Robinson. En zij speelde. En die huh? film was heel bekend. Oké, okay. okay. ja, ik, ik ken dat ken. nummer. Ja? En de, ja, maar goed. jij kent de Graduate ook niet, die film? Nee, nee dat ken ik. Ja, ook dit niet. Dat is echt een, een, een, echt een hele. Maar echt een hele klassieke. Ja, die ja, die echt moet een echt hele zien. saaie film is. Dat ja, is heel nee, nee daar is met muziek van. Uh... Okay. Ja, ja, samen in de Galvang heb ja. ik al eens van gehoord. Ja, die heeft ook bij mijn vader moest ook in de plaatkast gestaan. Ah. Ja, dat is de eerste die ik verbrand heb, zeg maar. Nou, oh, ritueel. Man, ritueel. Vandaag was uh, Lember is trouwens 54 geworden, Ferry van Leeuwen ook 54. En vandaag is 49 geworden. Koen Wouters. Comprouters ja. van Clouseau natuurlijk. Oh, oh Even oh. de moppie muziek van, oh, van Clouseau. Je kijkt, ik en Jorgen, en ik verdwijn. Oh ja, leuk. Zou dit dan echt betoveren kunnen zijn? Oh, mooie taal is als het wat Belgisch is. Ja, maar hij had van die mooie liedjes, want hij zegt. En ze liet dan. Mijn hart ging open en jij liep naar binnen. Nou, hoe mooi is dat? Ja. Dat is precies. inderdaad een, een heel veel vrouwelijke fans. Ja, veel want vrouw. hij zegt precies wat wij willen horen. Ja, dat is <laughs> mooi. Goed Nog uh, meer ja. maar ma ma ma Martijn uh, Lakenmeijer is yeah. onder andere bekend van uh, uh, uh, moordvrouwen, uh, uh, Hollands hoop, de film Feuten. Ik weet niet of je die kent. Ja. Ja. Was ja, ja. gezien. Ja, dus uh, hij is uh, vandaag uh, 22 okay. geworden. Oké. Vandaag zou jarig, of ja is hij nog steeds Hij is nog jaar. 22. Henk Williams. Hij is echt bizar, hij is 93 geworden vandaag. En eh, dat is natuurlijk uh, van de Country in Western. Ah, dat is het bekende plaatje. My one the sweetest one, you Ja, dat is Hank oh. Williams, dames en heren. 93. Son of, Son of a country. En dat klinkt ook wel alsof het 93 jaar oud is nu. Ja, ja, dat een liedje. Nou, net niet. Uh, misschien ja. 73 jaar oud, deze plaat. En wie Goed. vandaag ook nog jaar is, is Roddy McDowell. Dat is echt wel een bekende acteur. Als je de foto ziet. Dan zeg je, oh ja, die ken ik. Maar hij speelde ook echt in Planet of the Apes vijf keer. En hij, oh ja. En uh, The Longest Day, Poseidon Adventure en zo. Nou, je kent hem. Als je hem ziet, dan ken je hem. Ja, ik ken hem wel. Ja, zeker. Ab, ab, hij is uh... overleden slechts 70 jaar geworden aan longkanker. Oké. Okay. Ah. En hij speelde ook in de Broadway-stuk. Wil ik even vertellen, The Fighting Cock met COCK. Ik denk, wat is dat voor stuk in wat, godsnaam? Dan nou, ga dan maar eens even kijken. Vandaag is ook jarig. Anastasius wordt 48. Ja. Yeah. Het aparte stemgeluid. Vroeger zou ze er wel mee gepest zijn in het koor... maar daarna is het haar handelsmerk geworden. Ja. 48. Nou, nog meer verjaardag of hebben we het gehad? Ja, wat? ik heb nog één iemand. Uh, uh, Dieter Jansen. Ja? Dieter. Dat is wel een aparte naam, vind ik. d Het is een Duitse naam, ja. d i uh, is een uh, stemartiest die onder andere allemaal ja, kinderprogramma's en zo heeft ingesproken. Maar wat ik heel grappig vond, ja? is dat hij ook de stem van Red Cat uh, was... En dat was uh, een spel, een educatief spel. En dat heb ik vroeger helemaal kapot gespeeld. Dus okay. ik, uh, ja, vond het grappig. Ja. Okay. En, en hij ja. is overigens ook de, de stem die de uh, McDonald's reclames doet. Mm. Goed. Nou, dan moeten we eigenlijk gewoon even okay. zo'n stemmetje horen. Zouden. Ja, natuurlijk. Maar die had ik even niet voor, uh, voor handen. Zeg maar. Madagaskar was je moord? Goed. Nou, tot zover ja, de verjaardag. Is uh, maak er een mooie dag van. Dan starten we nu een stukje muziek in. Bad Habits. We hadden er al. En dan we van de last share of puppets. Dit is van de Koeks. Baby, gotta head Dus Probeer ze af te leren. Altijd lastiger. De koeks. Hier in morgen straks de Zandvoorts te Loopt een beetje uit natuurlijk. Het programma loopt ook altijd uit. Dus ik zal even goedemorgen Zandvoort uh, even zeggen. Dat, dat, ja, sorry. Helaas. Loopt een paar minuten uit. Nee, zondag geen. Ja, natuurlijk niet. Ja, straks nog dat steeds. Dat kunnen we niet maken. Nee, nee natuurlijk... dat kan echt helemaal niet maken. Straks een tiende, goedemorgen Zandvoort, de goede morgen. Zandvoorts en zijn oké begonnen. Ga naar Hotel Hoogland, want daar zitten ze weer. Het was een tijdje een beetje onrustig, maar alleen is zijn weer he, stabiel. Goed om te weten. Het is vandaag trouwens ook de sterfdag van Paul Yates In uh, 2000, ja, 2000 stierf ze aan een overdosis van heroïne. Tragisch leven, als je het ook al leest. Ze ooit was ooit getrouwd, geweest, Bob Geldof. Later kreeg ze een uh, relatie met uh, Michael Hutchinson van inx Die is later ook uh, doodgevonden in een hotelkamer. Uh, hangend aan een deurklink. Waarschijnlijk wurgseks. of, ja, dat weten ze niet helemaal. De deur klinkt. De Deurklink, ja, oh. waarschijnlijk wurgseks. Denk ze zelf, maar het kan ook zijn dat hij het gewoon niet meer zag zitten. Ja. Daar stond je wel een beetje bekend om. Maar goed, in ieder geval, uh, deze dame uh, later is overleden aan heroïne. Het was altijd een beetje onduidelijk wie haar vader was. Het was altijd, ze dachten altijd dat het Jess Yates was, een presentator, ja. televisiepresentator. Maar later bleek het een collega te zijn van Jess Yates. Uh, oh. Waar uh, haar moeder uh, dus zwanger van was geweest. En mm. later ja, psychiatrische hulp kreeg ze. Maar dat mocht allemaal niet baat. Dus ja, tragisch leven van Paulie. Yates. ellende. En ze had drie dochters. En uiteindelijk heeft uh, Bob Gelder, twee van de dochters. Of nee, een dochter en een uh, zoon geadopteerd. Die had zoiets van ja, het moet, het moet bij elkaar blijven. Een beetje. Ja, dat ja, is ik tragisch Ja, wie vandaag ook overleden is. Maar dat ook echt vandaag. Ja. Was, uh, Edward Albee. Dat is een Amerikaanse toneelschrijver. Het was net op het journaal. Ja, maar hij is degene, zijn bekendste werk is Who's Afraid of Virginia Woolf. Ja, geweldig. Dus, uh, ja, en hij uh, had steeds dus dezelfde thema's als het huwelijk, opvoeding, religie en levensstijl van de betere kringen. Dus ja, die is dus nu uh, niet meer onder, want dat is uh, echt uh, hot nieuws. Ja. Hoezo vrienden? Vrede, vrede, vrede, Afraid of Virginia Robert's. Uh, ja, door Richard Burton en uh, Elizabeth. Taylor. Echt, ja. echt die zwart-wit uitvoering. Geniaal, hè? Geniaal. Hoe ja. die met elkaar omgaan? Heftig. Ja, dat is fantastisch, fantastisch. Goed. Ja, ik zie je Marcus kijken van, het zal wel. Ja, nee, Jij ja, ja, uh, hebt toch een hoop uh, het, uh, want uh, Je bent nog zo jong. Je moet helemaal bijgespijkerd yeah. worden. Ja, maar goed, pakt, ah, maar gelukkig kan ik jullie ook nieuw dingen bijbrengen. Ja, ben uh, ik ook zo blij. Want jij houdt ons jong. Ja, dat is uh, waar. Ja, ja, zeker wel. Dat zijn we echt. Nou, uit. Ben ik die heel goed op weg. Ja. Ja, ja nee. Weet um, het? Uh, Apple heeft een uh, nieuwe versie van zijn, uh, zijn besturingssysteem uitgebracht voor ja? de iPhone en zo. Ja. En die hebben er een nieuwe functie in. Je kan stickers toevoegen uh, um, in, de, uh, uh, in je berichten. Stickers. Niet, ja, dat, dat noemen ze stickers. zijn gewoon plaatjes die je dan... ...ergens overheen kan en doen. En, ja, nou, nou, niet echt emoticons. Het, het is net anders. Maar het is niet echt iets nieuws. Want, want uh, zowel WhatsApp als uh, uh, Telegram hadden het al. Ja. Alleen het leuke van deze is dat ze uh, een soort open source hebben gemaakt. Wat heel uniek is voor, voor Apple. Ja. Waardoor ja. iedereen er dingen aan kan toevoegen. Ja. En nu heeft er een bedrijf, heeft er een... Uh, uh, heeft er een, een sticker bij gedaan dat je correcties kan doen. Alsof je een rode pen gebruikt, zo yeah. van als iemand bijvoorbeeld uh, uh, your uh, uh, in plaats van you are yeah. gebruikt, yeah. kun je hem even doorstrepen en dan kun je hem verbeteren eronder. Het is ideaal voor iedereen die. Uh, het die zijn echt de kleinste dingetjes waar je dus uh, mm -hmm. ja, wat je nog aan kon brengen. Dat, en dat is dan hits, en daar ja. kan je toch een beetje geld mee verdienen. Ofzo. Ja, je, ja, je ziet ook, uh, uh, weet het, uh, Sylvie Meis die heeft dus ook uh, pas geleden stickers gemaakt. Voor de iMessage en zo, met haar eigen setje. Ik zie Sylvie Meisje en, ja. en ik lees dan scrolls naar beneden. Sylvie naakt stickers. Oh, zijn die er ook nog? Ah? Nee, maar het zijn maakt stickers. Oh, maakt stickers. Oh, ja, dat, ja, maar maar, ja, okay, dat nou, is, nou, is, is iets wat, wat je automatisch invult. <coughs> ja, dat en die ziet, Amerikaanse maakt, dame die zo bekend is met die, uh, met die billen. Ja? Die, uh, ik ben de naam niet Cassandra of zo. Cassandra, ja, ja. Maar die ja. heeft ja, dus ook stickers, maar die heeft bij haar stickers ook een paar billetjes en zo, Natuurlijk. Ja, zo. Dat komt allemaal zo mooi uit. Ach, ja, oké. Okay. Prachtig. prachtig. Goed. Zullen we, uh, zullen, we maar, zullen we maar gewoon muziek draaien? Dan we oh, beter zeg, kan, heb jij de regie? Uh, Emojis meer? heet Ja, dat. ik heb de regie bij deze in de handen. Draai ze muziek, man. Gaat helemaal neer. Oké, okay, nou, dat is allemaal. Ah. Goed, uh, straks is de antwoordse berichten wat later dan je gewend bent, maar dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Goed, Moderat. Uh, ik zal eens kijken. Dus binnenkort treden ze op, namelijk in uh, Amsterdam. The play Give Fed I dance in the halls of the newly insane and pray to God that is vacant again. Ik muziek hier op de zaterdagmorgen. Mother Rat. de laatste single, die heet... Oh uh, nee, de voorlaatste zingel, want voorlaat, de, de laatste single heet Runner. En dit uh, was uh, de... Peukman bereidt dat toch eens een keer een beetje voor de draai. Reminder, ja, reminder. 1 oktober spelen ze in de Henneke Musical Hall. Ik heb geen idee of er nog kaarten voor zijn. Dat was toch redelijk betaalbaar kan ik me nog herinneren. En Apparat is natuurlijk uh, de zanger die uiteindelijk bij Modder had. Modus Select is aangeschoven. En uiteindelijk hebben ze een nieuwe groep uh, geformeerd. Goed, het uh, ja, is tijd voor de Zandvoortse Briegen natuurlijk. dacht dat wel. Sop, sop, sop. Oh ja, knopjes. Goed. Laat uh, ja, maar. Dat is spannend. Ja. Jezus. Nou, er is komende 27 september is er een, een verwendmoment... Ja? voor uh, de dus superhelden, weekend. voor mantelzorgers. Oh. Want die zetten zich keer op keer weer in voor hun naasten... en vinden dat heel veel zelfsprekend. Maar uh, ja, het pluspunt... die organiseert daarom uh, verwendmomenten voor mantelzorgers. En tijdens dit momentje kun je gewoon even op adem komen... en uh, er zijn nieuwe weetjes. En de, de deelname is kosteloos voor de mantelzorgers. En zij gaan op dat moment re regelen voor jou... op het moment dat jij daarheen gaat dat uh, iemand anders even overneemt... Zodat ja, uh, een... jij even weg kan. Ja, dat is wel een puntje Dat is heel fijn, he? want ik had inderdaad ook... Uh, ik, ik zit dan op volleybal van de gemeente... en er is, was ook één meneer... en hij uh, had vrienden die ervoor zorgden... dat hij dan dat uurtje even kon volleyballen. Gewoon even lekker lachen, lekker sufferen... en hoef je niet op te letten. Nee. En daarna lekker douchen en dan kan je er weer tegenaan. Oh, dat is gewoon heel belangrijk. Lekker samen douchen, ik zie het, uh, ja, ik zie het al zitten hoor. <lacht> ja, hoehoe. Ja. ja, en burgemeester... Doe ja, doe maar. Ja, sorry. Ik, ik zit helemaal te klooien met die knoppen Ik word er gek vanzelf. Ja. Burgemeester Nick Meijer heeft echt geen goed woord over voor de strandgasten... die op 8 september de KNRM hinderden bij het uitrukken. Ja. Uh, dit hadden ze gedaan door hun auto te parkeren op de strandopgang. En ja, er staan overduidelijk borden dat, dat je daar niet mag parkeren. Dat je wordt weggesleept. Dat, dat, uh, uh, ja, het is gewoon... Hinderlijk. En ja. Uh, ja, daardoor konden de hulpverleners uh, de, de strandopgang niet gebruiken. Dus uh, ja, het was, uh, ja, hij heeft er geen goed woord voor over. En terecht. Nou goed, Nink heeft het druk. Want hij moet binnenkort moet hij bij de Zandvoortse reddingsbrigade... gaan overleggen. Er schijnt weer onrust te zijn binnen de Zandvoortse Reddingsbegade. Ik lees het niet in de Sandvoortse Krant. Maar nu hadden ze bij de Sandvoortse Krant. We moeten het toch even gaan benoemen. Er is meer Hommels geweest. En nu is er weer Hommels. Er zijn twee groepen die Lijnrecht lijnrecht tegen lijn, lijn elkaar staan. Er schijnt dus dat uh, vier jaar geleden dus een uh, snelle boot is er gekomen. En die snelle boot zou eigenlijk alleen bestuurd worden. Door mensen die daar gediplomeerd voor waren. Die er een cursus hebben gedaan. Werk van in ieder geval voor geleerd. Hebben. En nu hebben ze dat op een gegeven moment losgelaten. Nu kan iedereen weer op die boot gaan varen. Sommige mensen binnen de Reddingsbegade hebben als levensgevaarlijk. Dat kan niet. Je kan niet zomaar... Dus de veiligheid van onze medewerkers komt in geding. Dus ze hebben zoiets van... Nee. Dus nu proberen ze elkaar een beetje op te saboteren. Zo. Het is echt een beetje kinderachtig als je dat hoort. zo. Ja. Dus elkaar e-mails sturen... Met uh, suggestieve opmerkingen en zo. Dus, het is allemaal niet heel erg prettig. En uh, daar zou je denken... Rainsbegade, wat doen ze nou ook weer? Nou, ze hebben echt goed werk gedaan. Ze <lacht> hebben onder andere... 596 personen uit het water gehaald. Uh, ze hebben echt gevraagd en ongevraagd. <laughs> gevraagd en ongevraagd, jongens... Uit het water wordt gevaarlijk en 18 werkelijke mensen gered. Dus ze, ze functioneren nog wel, hoor. Het is dus niet dat ze alleen maar bezig zijn met een soap onderling. Ze zijn er wel goed aan het functioneren, maar het kan beter. En Nick Meijer is daarvoor uitgenodigd om dat weer op één lijn te krijgen. Succes! Ja, goede zaak, ja. goeie zaak. Ja, en een 16-jarig meisje is in de nacht van vrijdag op zaterdag... Uh, dus vorige nacht... Uh, gewond geraakt bij een aanrijding uh, op de zeeweg. Uh, ja, rond uh, net even over 12... Uh, um, dit meisje met uh, twee vriendinnen in de richting uh, van Zandvoort. Dus ze hing aan bij een, bij, een, uh, uh, bij een vriendin die op een snorfiets reed. En oh. dat vind ik al, dat is al niet handig. Nee. Maar vervolgens uh, kwam er een, uh, een bakfiets een beetje zwalkend uh, tegemoet. Nou zijn dat zeg maar twee dingen waar ik een hekel aan heb. Bakfietsen. Ja, met kinderen En, en, en, en mee, mee rijden. En, en, en, en Meesje, mensen die meesleuren uh, mee aan een scooter. Ja. Dus, uh, maar in ieder geval, ja, de bakfiets is doorgereden. Ik denk, ja... Hij zwalkte, vervolgens hebben ze aanrijdingen. aanrijding. Het was bij een, en, of, een ambulance zo'n bakfiets. Dus uh, ja, de politie uh, is te plaatse gekomen en alles. En uh, er wordt nog onderzocht wie de, wie de persoon op de wakfiets was. Nou, hij was misschien verward. Hij was verward. Want uh, in de Zandvoort worden de, meest, de meeste verwaarde personen gemeld. Oh. Al dus de monitor. Yeah. In 2015 waren er 11 per duizend inwoners. En, uh, en dat is een vervijfvoudiging in vergelijking met uh, 2011. Want toen waren er dus blijkbaar maar twee dus ik denk, ja, ik ben af en toe ook wel wat verward. Jezus. Maar ik weet niet of ze mij meegeteld hebben. Maar ik. Uh, Wacht, ik, ik moet, moet, maar Haarlem, Bloemendaal en Neemsteden hadden aanmerkelijk lage cijfers. ik denk dat jij het ook een beetje ja, naar beneden ik, hebt gebracht. Ja, ja. ja, ik moet ook zeggen, zeg maar, ik ken niet heel veel antwoord, maar. Aan de hand van de zandworters die ik ken... Ja? kan ik wel zeggen, ja, er zijn hier vrij veel verwarde mensen. Dat, uh... Maar wat gaat over het waren er drie en nu zijn het er elf geworden. Ja, blijkbaar. Per duizend, per duizend inwoners. Hè? En we hebben er 16.000. Dus keer drie, dan zijn het er alweer 50. Oh, okay. Ja, zo ja, moet ja, je kijk, het ook nu, weer zien. Ja, ja, je moet, ik wil echt de echte cijfers zien. Je wil hoge cijfers hebben. Eigenlijk ja. moet het in de miljoenen zijn. Hè? Ja, dat is allemaal verwarde mensen. Allemaal nou, ja, ik weet dus dat er altijd een mevrouw op het terras zit bij, uh, bij Nuf. En dat ik denk, is die nou verward of niet? Maar die zit er... Echt een godsganse dag zit ze daar. Zon of regen. Ze zit gewoon altijd daar uh, op een tafeltje. Ja, ik werk zelf met verwarde ja. mensen. Of in ieder geval mensen met een ja. verstandelijke beperking. Sommige mensen vinden het heerlijk om langs de kant van de weg te staan. En gewoon daar te staan. En te ja. kijken en te kijken. Die kunnen ja. daar de hele dag staan. Yo, en die voelen zich gelukkig. Ja, maar dat is ook waarom mensen kamperen. Die gaan voor een tent zitten en die kunnen gewoon zitten en kijken. Wow. En als jij ergens Dit anders zit... Dit is een wow, uitlating. Wow, wow. <laughs> ja, maar uh, dan zit je. Je gaat ja. gewoon zitten de hele dag en gaat kijken. Oké. Okay, en, nou, en dan heb je een legit Ik Zit ik, je dan? Ik kampeer vrij veel. Ja? Ik heb nog nooit voor mijn tentje gezeten en kijken. Maar er zitten, zitten er kijken. wel een heleboel. Ja. Gewoon even niks. Ja goed. Uh, nog even. Bepaalde uh, mensen zijn ook aan het kamperen. In de spalier. Die hebben natuurlijk ook heel veel statushouders. Hebben ze daar ondergebracht. gebracht. En oh, dat was wel een gedoe in Zandvoort hoor. Eerst hebben ze natuurlijk opgevangen in het sporthal. Dat ging allemaal geweldig. Allerlei vrijwilligers liepen uit. Er waren te veel vrijwilligers. Om op een wachtlijst komen. Om mensen te helpen. Om vluchtelingen te helpen. En uiteindelijk kwamen de statushouders. Dat betekent dus mensen die hier gewoon mogen blijven. En toen echt iedereen op zijn achterste poten. En nu loopt het allemaal echt smooth, weet je wel. Er zijn heel veel vrijwilligers die er graag helpen. Taalleshelp uh, geven. En er zijn ook een aantal uh, mensen die dus nu uit de spalieropvang... dus nu een woning hebben aangeboden. En een verschillende verhalen in de Zandvoortskrant te lezen... over mensen die zich gewoon al een beetje in Zandvoort hebben genesteld... Ja. Ja, ik vind het mooi om te lezen. Echt, ik denk, ja, het ik, stroomt. Ik, ik, ik wil ook wel even melden. Er is een, een, een Facebookpagina. Die heet Welkom Nieuwe. de zaakjes status Buren Zandvoort. Ja. En uh, uh, ik zou zeggen, vind hem leuk, die, die pagina. En kijk eens of je misschien ook wat kan doen. Of, uh, of wat wil weten. Weet je, hoe het gaat allemaal. Dat is ja. best wel interessant. Het is wel mooi. Ze hebben wel, zeg maar, die mensen komen binnen. En die, die, die zijn hier dan. En die hebben meteen status. De meeste mensen moeten er jaren voor werken. Ja. Ja. Uh, respect hebben ze nog niet meer. Status hebben ze willen. Ja, man. dat is het verschil. Nou, Goed, lees het even alle leuke berichtjes van mensen... die ze oh, aan hebben gepast en graag hun leven willen uh, doorstarten. Goed, tot ja. zover de antwoordse berichten. Ik dacht het wel. Het is tijd voor die landenkeuze. En die, laat me, laat me ja, raden. Ja, ja ik had uh, Anastasia had ik. En die staat op de tweede cd nummer 11. De tweede cd. Die ja. had je al klaarstaan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik, ik heb het ver van tevoren allemaal geproduceerd. Ja, precies. Dus dat, uh, uh, ja, wij zitten hier ook eigenlijk. En ondertussen niet, kan ik nog wel even melden: wat doe jij op de Burendag? Volgende week is het Burendag. Gaan we iets doen? Gaan wij hier de ja, buren waar? beneden ja. even aanbellen? Zeg. Kom ook even de studio in gezellig. Is het volgende week? Burendag? 24 september. Ik ken mijn buren niet eens. Ja, nee. nou, dan wordt het tijd. Ja, Bak een hebt... taart. En zet het raam open, dan komen ze vanzelf op de lucht af. Ik vind het wel uh, bijzonder. Ik heb het idee dat er bijna twee keer in het jaar een burendag is. Is er nog nee, een soort? Nee, dat was altijd najaar. En het was volgens ok. mij vroeger ook echt iets van de Douwe Egbert en het vond samen. Ik moet je wel een beetje teleurstellen, dat je cd-speler doet het niet. Doet hij het niet? Nee. Oh, dat vind ik jammer. Nou ja, dan wordt het eerst volgende cd-rukje. Uh, Wat jij op jouw uh, gebrande cd-tje hebt natuurlijk gewoon welk nummer van Anastasia had je eigenlijk uh, in je hoofd. I'm out of love, die had jij. Die had ja, dan... nou, dan kunnen we hem gewoon op een andere manier ook wel even te, te oh, over. Oh, oké. Okay. Want even kijken of er nog geen reclame voor dit ding zit natuurlijk. Maar er is dus uh, in, uh, in het stekkie, yeah? of nee, dat is er al lang niet meer bij, pluspunt. Dus een opening en een warming-up en uh, valpreventieles, yoga-les, van alles is daar te doen. Oké. Okay. En om half vier hapjes en drankjes volgende week, dus gezellig. Oké, okay. ja. tijd voor die landenkeuze. Anastasia, dus I'm out of love, is vandaag 48 geworden. Jongens, <gijst> oh, okay. gefeliciteerd. 46. En dat was de Jolande keuze deze zaterdagmorgen. Ze zingt sprok volgens haar. Sprok? Sprok. Dat okay. is haar stijl. Dat is oh. soul rock en pop door elkaar. Dan oh. krijg je sprok. Oké. Okay. Ik, Ik dacht, deed het altijd met hout in de duinen, sprokkelen. Sprokkelen, ja, dat is, ja. Uh, dat is ook met poppenzolen en zo bij elkaar misschien wel. Goed, de zaterdagmorgen is tien minuten voor tien. Ja, en we hebben zo'n prachtige warmte gehad. Maar we hebben nog nooit zoveel ellende gehad als ze in, in het buitenland hebben, in Spanje. Want daar hebben ze een campagne gestart die de toeristen moet waarschuwen... voor de gevaren van belkening. denk je, wat is dat? Belkening? Het, het zijn Britse zonnegasten die van de balkons in de zwembaden van de hotel oh, springen. Ja. En opnieuw liggen dus deze zomer weer een aantal toeristen... na een mislukte sprong in ziekenhuizen. Oh. En vorig jaar kwamen er ook gewoon echt drie Britse vakantiegangers... om na een mislukte sprong. En drie zwaar gevonden. En ja, die gevaarlijke raadje. Dus ze springen van balkon naar balkon. En daarna willen ze in het zwembad springen. Maar ze doen het toch wel vaak oh, als ze bedankt. veel te veel gedronken hebben. Ja. Je valt hem wel lekker slap, maar... Ja, vorig jaar was er ook nog een 34-jarige verlamd... naar een ja? mislukte sprong. Oh. En uh, ja, weet je, ze, ze worden er helemaal gek van... Nou ja, als je het doet, mag je een fikse boete verwachten... als het gelukt is. Ja? En als het niet gelukt is, nou ja, dan, dan ben je, ben je dood. of dood... of je hebt uh, een verlamming vanaf ja, je middel of zo. Ja, ja. Ik zeg Ja. Uh, ik ben zo blij dat... Ja, hier hebben we natuurlijk uh, weinig hotels met... Uh, balkonnetjes erbij, dus dat scheelt. Ja, dat is waar. Het ziet er allemaal wel knus uit, maar het is wel gevaarlijk. Ik moet er weer gaan hangen, zeg maar. Yes, nou, tot, ik nou. was gisteren met mijn uh, aantal cliënten, was ik daar een zwembad in uh, Sint Pancras. En wij doen altijd een klusje voor het zwembad. We doen de was en zo, en snoep inpakken, dat soort dingen allemaal. En dan is zo'n zwembad is allemaal afgesloten, weet je, is klaar, weet je wel. Ja. Het is gesloten voor, uh, voor dit jaar. En je denkt, oh... Dus een gegeven moment kreeg je me een handdoek om uh, je handen even te wassen. Ik dacht, hé, hey, is het misschien wel even leuk om nu gewoon het in te duiken. Stiekem? Stiekem. Zwart zwemmen? Nou ja, stiekem was niet stiekem. Want, maar op een gegeven moment ben ik gewoon heb ik in mijn ik zo in die in gedoken. Ik denk, in mijn eentje. De, de, de glijbaan werd ook nog even aangezet. Ik denk, Hart, oh, hij werd de, de, en, en, en je cliënten ook? Nee, ja, die bleven wel op de kant. Oh, heb jullie ook niet even erin gegooid? Nee, nee, dat wordt dan even te veel. Ja, Ondertussen geef je gewoon aanschouwelijk reddend zwemmen. Ja, zoiets. Dat, dat kan oh, wel. Dat is wel leuk hoor. Ik probeer nog wat leuke collega's het zwembad in te krijgen, maar dat lukte niet. Oh, wat jammer. Ja, ik nou, dat wordt nog even ah, een skinny jabber was met z'n allen. Het enige jij ik was de, is een heel zwembad. En, en, en Het was hartstikke warm. Het was heerlijk. Was dat woensdag of donderdag? Nee, dat was gisteren. Oh, gisteren? Dat was redelijk weer. Goed, even iets anders. Ik heb nog een Kickstarter project waar ik zelf wel enthousiast van word. Ken je het gevoel van een bubbel? Folie ploppen. Ja, Ja, oh. ja, ja, ja, ja. ja. Nou, uh, Ze hebben nu een, uh, een, een, een, een apparaatje gemaakt voor mensen die onder andere dat als, uh, uh, als, als gewoonte hebben. Ja? Het is een, een apparaatje waar uh, knopjes, uh, wieltjes, uh, rondjes, bolletjes, oh, van alles okay. zit erop. Ja. Waar je dus mee kan, kan zeg maar, die bewegingen die je, die je dwangmatig doet, bijvoorbeeld met je pen de hele tijd klikken. Ja? Dat soort dingen dat je dat kan doen op dat ding zonder dat je andere mensen stoort. Ah. Het schijnt dat uh, uit onderzoek is gebleken huh? dat, uh, dat bijvoorbeeld het klikken van een pen... Yeah? dat dat daadwerkelijk je focus vergroot. Omdat je de, dat gewoon dwangmatig aan doen en okay. kun je je beter focussen op bepaalde taken. Yeah? Um, en nu hebben ze dus dat apparaatje uitgebracht. En ik moet zeggen, ik weet niet wat de prijs is. Ik, ik weet wel dat hij 2 miljoen dollar heeft opgehaald... Okay. En uh, uh, met uh, Kickstarter. En dat hij er dus echt gaat komen. En ik ja, ben maar, heel benieuwd. Weet je, dit was al lang uitgevonden. <laughs> Wat het is er dan? Is gewoon de rozenkrans. De rozenkrans. Ja, die had je in je handen. Die ging kraaltje naar kraaltje. En je hebt dus ook de, de, dit soort dingetjes. Ja, ook in de, ja. in de Oosterse landen. Uh, gewoon ook zo'n klein kralen dingetje, waar die mensen de hele tijd mee uh, in hun handen zitten. Dat klikt niet. Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar, dit, het, 5, 5, 5, 9, maar het voordeel 5, van deze is dat hij allemaal verschillende. Verschillende. Uh, je kan elke keer een andere kiezen. Dus. Ja, je kan elke keer een andere kiezen. En, en Hallo, het zijn allemaal bedankt. van die dingetjes. Ik heb het bijvoorbeeld met een, met een uh, afstandsbediening. Dan wil ik altijd het klepje open en dicht doen. Oh, ja. Die zit hier ook gewoon op. Alleen deze gaat <lacht> niet kapot. Oh, hoeveel kost die? 150 nee, euro, ja, zei Nee. Hij nee. is nog een begin. Hij ja. is uh, 19 dollar. Nee, oh. oh, Oké. Okay. Dus. Dit is voor okay. de autist. Ja, inderdaad. Ik vind het een leuk dingetje. <lacht> ja, goed, dan laten met... wij autisten. Ja. Uh, speelgoed. Ik zal eens kijken of dat ook bestaat. Ja. ja, geweldig. Je kan natuurlijk een oude afstandsdiening gewoon kopen... en die gewoon helemaal uh, stuk maken. Maar dit is een leuker speeltje. Ja, maar dit kun je afwisselen. Dat is het voordeel. Dit is het voordeel. Goed. Leuk ja. spelletje. Ah, oh, leuk. Ja, nou, uh, zet hem op je verlanglijstje. Straks komt uh, de kerst en dingen komen ja, er al eraan. Ja, dus er, en je ja, bent jarig ik, ook bijna. Ik zet het filmpje op uh, de Facebook-pagina. Uh, ja, ja, ja je bent 6 december of zo, ja, toch? Oh. Heb ik dat goed? 7 december. 7? 7? Nou, ik zat in de buurt, hè? We zat in de buurt, je werkt ja. goed. Oké, okay. even mopje muziek. Albert Hammond Jr., jawel, de zoon van natuurlijk. Had vorig jaar een leuk plaatje me me met dit Porn Slippy. Joram, hier hebben toe Dit is zaterdagmorgen. I'm Ja, lekker gitaarmuziek. Maar je wakker door al wel. Je bent natuurlijk al lang al op. Hè? Albert Hammond Jr. En uh, Born Slippy. Ja, we dachten eerst dat het een cover was natuurlijk van Underworld. Maar dat lijkt er gewoon echt allemaal niet op. heeft niets met elkaar te maken. En uh, Albert Hammond Jr. is er natuurlijk de zoon van. Ja? Maar hij is ook nog te vinden in The Strokes. En die hebben namelijk ook alweer iets nieuws uit. Dus die zijn nog steeds Albert bezig. Hammond Jr. Ik ja. denk dan aan die meneer Hammond van uh, Jurassic Park. Jurassic Park. Ja, die heette toch Hemmen? Die had het uh, idee. Uh, Filmverkerk. Nee, maar ik dwaal af. Sorry. Oké, okay, goed. Het... Uh, laten we het even los. Goed, loopt tegen 10 uh, uur. En uh, Ik hoorde vandaag op het nieuws dat uh, de school De Roos in Haarlem. mag geen terroristenschool meer worden genoemd. Geen vetenschool meer, maar wel een Kulenschool. Oh, gelukkig. Oh, hè? dat wel? Ja, wel een Kulenschool. Ja, dat is en, en mag je dan ook zeggen dat een gulenschool een terroristenschool is? Nee, dat mag we niet. De, de, de, de, de, nu moet de. de, de Ouders moeten dus het heft in handen nemen en gewoon het normaal noemen. Die mag gewoon, ja ik ga naar de Gullenschool. Oh die Gullenschool, dan oh, gaan we daar even naartoe. Ja, het, het lijkt me maar, nou ook niet echt stimuleren om daar... Maar mag je dan, mag je dan wel zeg maar, je hebt Gullenschool. Ja? En mag je dan ook zeggen dat Gullenscholen zeg maar, terroristische scholen zijn. Zodat je het niet koppelt aan die ene school. Of... Ja oké, okay, je wil er nog een stap tussen maken. Ja. Ik, ik heb geen idee, maar het lijkt me nou ook niet helemaal de oplossing. Maar goed, het is wel apart dat de rechter daar uitspraak over doet. Het Zeker is, weten. Ja, en kan straks zo'n ouder die dat nog wel zegt een keer? Want dan moet het ook wel op schrift staan. Die zal het ook wel, als hij een appje stuurt, zo, en het zal in het appje staan, dan zou die een boete kunnen krijgen, misschien of zo. Nou, het lijkt langzaam een beetje weg te appen. Maar goed, Denk is afgelopen week nog op de televisie geweest. Die zegt oh. ook nog weer regelmatig dat ze nog echt aanhangers zijn. En dat ze niet alle 3000 of 40.000 doosjes hebben van die mensen die uh, voor de aanslag worden aangenomen. Hoe heet het nou? Voor de, de, de koeppleging worden aangehouden. Maar ja, de rechter zou er wel naar kijken, zei Denk. Ja, maar die, ja. ja die, die, die rechters die. De... Ja, goed hier. naar hadden gekeken, die zijn inmiddels ook uh, ontzettend uit hun functie. Oh ja, dat, maar daar even, had je even niet over nagedacht, ik. heb ik. nu nog een lekkere sufberichtje, daar gaan we een beetje leuk eruit. Ja, precies. Er is uh, internetgigant Google blurt voor het kaartsysteem Google Street View al jaren de gezichten van mensen om hun privacy te beschermen. Ja. Nu is op een van die 360 graden panoramafoto's... Ja. een koe opgedoken waarvan de kop ook gebleurd is. En sinds de mysterieuze grazer is ontdekt... vraagt menigeen zich ernstig af... waarom in de identiteit van het rund geheim moet blijven. En er is dus gewoon wel heel grappig... je ziet dus een foto ook van dezelfde koe, hoor. Ja. Dus maar dan ongebleurd <lacht> ja. En uh, er zijn ook heel veel reacties ook weer bij het artikel. En het is gewoon wel heel grappig. Het is ja, bizar. Ja, Waarschijnlijk heeft die computer toch aangezien. Nou, het zou een mens kunnen zijn. Ja, ik denk het zou. zou ik hem, nou, we bluren hem gewoon voor de zekerheid. Nou, ze hebben wel... Uh, ja, ze, ze zeggen inderdaad al. Soms raken software in de war. In dit geval is een koeienkop verward met een mensenhoofd. De, dus ja. Dat, ja, blijkbaar kent het uh, systeem ook mensen met koeienhoofden. Ja. Er is niks aan de hand met de koe, maar, uh, ik, het, ik, ik, ik had al een verontrustend uh, gevoel. Zo, zou, zou ze echt elke foto. Elke mens moet elke foto gaan bekijken Dat lijkt me een nee, ja, ijs. Dat is gewoon zo'n automatische. Stem. Ja, automatisch. Maar wel. de firma lacht zich dood erom. Hij zegt dat van deze koe is in één klap wereldberoemd. Precies. Nou, we gaan er een einde maken. Het is uh, bijna alweer tien uur. Straks tien uur goeiemorgen, Zandvoort. Aan wie gaan we een einde maken? Uh, aan die koe misschien ook wel. Lekker. Uh, ja, ik heb al wat trekken. De we de spelen elkaar we volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Hoi! Tot zover, het ritme van CFN.